U. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bloemenhoven in Heemstede beraadt zich op juridische stappen... tegen het Nederlands Dagblad. De krant schrijft vandaag dat de abortuskliniek heeft gesjoemeld... bij het indienen van declaraties bij de overheid. Daarmee zou bijna 800.000 euro zijn gemoeid. Volgens de krant rekenen de kliniek ruim 100 euro te veel... voor de narcose bij de behandelingen. Bloemenhoven ziet dat als laster... en zegt dat het helemaal niet mogelijk is om te frauderen met narcoses. Volgens Bloemenhoven is het Nederlands Dagblad er bewust op uit om de kliniek in een slecht daglicht te zetten. De christelijke krant heeft daar politieke bijbedoelingen mee, denkt Bloemenhoven. Het ND heeft laten weten achter zijn verhaal te blijven staan. Verschillende nationale antidopingorganisaties willen dat Rusland geweerd wordt van de Olympische Winterspelen van komend jaar. 17 organisaties, waaronder de Nederlandse dopingautoriteit, verzoeken dat aan het Internationaal Olympisch Comité. Ze stellen dat het IOC te weinig actie onderneemt tegen wat ze een van de grootste dopingschandalen uit de geschiedenis noemen. Meer dan duizend Russische sporters zijn in verband gebracht met het dopingprogramma. Dat is opgezet door de staat. Bij een inval in Eindhoven heeft de politie een opslagloods... een grote hoeveelheid wapens ontdekt. Er lagen onder meer handvuurwapens, een riot gun, pepper spray en veel munitie. De huurder van het pand, een man van 45, uit Eindhoven is aangehouden. De politie kwam hem in juli op het spoor bij een onderzoek naar een drugsloop... in een rijtjeshuis in Eindhoven. Een dakloze man uit Helmond heeft 20 jaar cel gekregen voor de moord op zijn vader. Het lichaam van de man van 67 werd in mei gevonden in de Zuid-Willemsvaart... Er werd toen al weken vermist. De zoon had het geld van zijn vader gebruikt om schulden mee af te lossen. Het weer, het is bewolkt en plaatselijk valt er veel regen. Met een graad tot 15 is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Vanavond klaart het vanuit het noordwesten op. Morgen zijn er minder buien en is er minder wind. Het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het zou wel eens een hele drukke avondspits kunnen worden vanwege de regen. Nu vooral problemen in het midden en zuiden van het land. En in de Randstad natuurlijk ook. Deze files springen eruit. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Hoofddorp tien minuten extra. En bij Roelof nog eens een kwartier in de file. Verderop naar Rotterdam is een autogestrand bij Rijswijk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam gorkum al een kwartier vertraging tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht West. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, langzaam rijden tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. A27, Almere-Utrecht, tussen Hilversum en Knaubert-Lunette. 10 minuten extra en nog eens 10 minuten bij Lexmond. En op de A28, Amersfoort-Utrecht, vanwege een berging bij de Uithof, een kwartier in de file. De rechterrijstrook is dicht. En verder is de N201, Zandvoort-Hoofddorp, in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Heemstede-Aardehout. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag luisteraars is donderdagmiddag 14 september... 4 uur, dus tijd voor muziekboel van Live. Oftewel, deze keer Hans Alleen in de Middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten? Ja, wat kan u verwachten? Het weer voor het komend weekend. Een hele hoop nieuwtjes. Wat is er te doen in Zandvoort en de directe omgeving? En natuurlijk de nieuwtjes uit Zandvoort. En uiteraard de column van Nel Kerkman. En de spreuk van vandaag is... Wie altijd naar de buren kijkt, bedraait ook een keer zijn nek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En ik begin met een niet zo best bericht. De hele Zandvoortsalaan, richting Heemstede en richting Zandvoort is compleet afgesloten door een ongeluk. Dus als u wil naar Zandvoort komen, dan moet u via de zeeweg. En ik begin vandaag met Joe Kokker Unchained Shane Meinhard. Say that let me be cause you don't care. Well, please set me free. Mm. Unchange my heart. You don't love me Een, een niet zo goed bericht. De hele Zandvoortse Laan is afgesloten. En wel door een ongeluk. Dus, als u van heemstede, heemstede naar Zandvoort wil komen, dan adviseren wij u via de zeeweg te gaan. Ja, en ik ga gewoon lekker door met een, uh, met een lekker plaatje. Ja, even opzoeken. Oké, okay. hartstikke goed. Daar komt hij aan. De Sultan of Swings van de Dire Straits. MUZIEK In the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing, Dixie, double ball time. You feel alright when you hit inside but you don't see too many We are the Sultans We are the Sultans De evenementenagenda van september voor u. De 16e, de 100 dagen van kerstfeest. De Beach Club 10 van 8 tot 24 uur. De 16e, open dansavond, dansschool Rob Dolderman. Theater de Krocht aanvang om 8 uur s'avonds. De 17e, Supercar Sunday. Circuit zandvoort, ook de 17e. Circuit -con uh, Classic Concert, Prinses Christina Concours, Protestantse Kerk aanvang om 3 uur s middags. De 23e Oktoberfeest, gratis muziekfestival op het Raadhuisplein aanvang om 8 uur. De 23e Dorpomroepersconcours, centrum van 11 tot 3 uur middags. De 24e Kofferbakmarkt, gasthuisplein van 10 tot 4. De 24e Muziek op zondagmiddag, Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur middags. De, ook de 24e Chanticoren en zeeliedenfestival, diverse locaties van 10 tot vijf. De contouren in het land Vervagen in de mist Het schemer wordt verdrongen De nacht wordt uitgewist In een doolhof van emoties Is de tijd voorbij gegaan dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel van mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achter. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. Ik zie Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. Mijn werk is blijven liggen. Maar ik voel me uitgeteld.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 Elke in het hart van... www.zfmzandvoort.nl ZFM Wil u nog één keer Zandvoort van bovenuit bekijken... dan heb u tot 24 september de tijd. Bekijk Zandvoort aan Zee in september van grote hoogte. Vanaf 1 september tot en met 24 september... biedt de 55 meter hoge reuzenrad, de VIEW... vanaf het Badhuisplein een spectaculair uitzicht... over Zandvoort aan Zee en de wijde omgeving. Een ritje in de VIEW duurt ongeveer 10 minuten. Kun je een mooiere zonsondergang voorstellen... Wij niet. Ja, ik hoop dat de zon dan komt. Dus neem plaats in één van de 42 gondels en raak in de wolgen in Zandvoort. De kinderen kort 4 euro en de volwassenen 6 euro. Of a rolling wave can be turned away an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you and care. To make van de week van Jel Volgens mij is de start van de maand september niet één om over naar huis te schrijven. Wat een water is er gevallen. Gelukkig niet zoveel als op Sint-Maarten. En de andere eilanden waar Orkaan Irma en anderen voorbij raasden. Het zal je maar gebeuren. Ik zou niet 1, 2, 3 weten hoe mijn calamiteitenplan eruit zou zien. Het zou ik eigenlijk meenemen buiten de noodzakelijke paparazzen. En waar zou je het mee naartoe nemen? Met z'n allen in de file op de twee enige wegen uit Zandvoort? Het zal je maar gedrang worden. Normaliter is het onmogelijk dat een orkaan over ons landje trekt. Maar tegenwoordig weet je het maar nooit. De ene zomerstorm is nog niet weg of de andere dient zich alweer aan. September is ook de maand voor. Doe eens iets anders. Zo is de uitdaging voor onze burgervader, Nick van in Imblaricum, inmiddels begonnen. Tevens wil ik de nieuwe burgervader, oftewel moeder, Joan de Zwart, hartelijk verwelkomen. Het zal hij niet meevallen om twee weken de scepter te zwaaien over roerig Zandvoort... Misschien lukt het haar, zoals zij een video aangaf... om even de Formule 1 naar binnen te halen. Neem dan gelijk de andere stilliggende projecten op de korrel. Een flinke schoonmaak kunnen we in ons praathuis wel gebruiken... want er heerst daar een ruilvirus. De greffier en de gemeentesecretaris hebben ook aangegeven... om de twee maanden hun baan met elkaar te willen ruilen. Misschien wil de bode ook wisselen met iemand anders. En Bloemendaal heeft aangegeven dat men iets anders wil bij minder festivals en jullie meer. Maar, dat trappen wij toch niet in. Op deze groep bezoekers zitten wij echt niet te wachten. In de septembermaand kun je meer kiezen... uit de grote cursusaanbod van Pluspunt. Ook de start van het nieuwe muziekseizoen is begonnen. Classic Jess in Zandvoort... en niet te vergeten het Chantifestival, Festival... het Dorpsomroepenconcours en natuurlijk de Korendag. Over een maand worden de seizoengebonden strandpaviljoens... weer aangebroken en... Dan, de een zal de paviljoens missen, want een beetje reuring op het strand is gezellig. Een ander haalt opgelucht adem, die is duidelijk toe aan rust en heeft zich geërgerd aan te veel geluidoverlast. Wat is toch moeilijk om met iedereen naar het zin te maken? Nel Kerkman. Since you came along, you said something. Sexy thing, sexy thing, you. Yeah. I believe in miracles since you came along. You sexy thing. zit er alweer aan te, aan te komen. 100 dagen voor kerst. 16 september, aanvang op 8 uur. En wat gaan we dit jaar voor het eerst kerstvieren bij Beach Club 10? Kerst op het strand. In samenwerking met het de lichtschuur zullen wij alles uit de winterse kast trekken om het kerstgevoel midden in de zomer bij jullie binnen te brengen. Ijsberen, kerstbomen, gluwijn, oliebollen, een ski-hut met jegermeister en snaps. Rendieren, een arreslee en een echte kerstmarkt. kerstmarkt. Alle ingrediënten zijn aanwezig om kerst in de zomer te vieren bij Beach Club 10. Kaarten zijn te koop aan de bar van 10 euro per stuk of te reserveren via 023-5713-200. En de info is info at beachclub10.nl en de locatie is Beach Club 10 Boulevard de Vavage nummer 10. Always to be on all of Kington Far have I traveled, and much have I seen dark distant mountains with valleys. deserts, the sun sets on fire, as he carries me home to the Mall of Kintyre, Mall of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, I desire. Levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. Helaas, geen hoofdprijs voor de gemeente Zandvoort... maar we zijn wel mooi tweede geworden in de categorie... top 5, schoonste drukke stranden. De uitslag van de schoonste strandenverkiezing... wordt bepaald door de ANWB-inspecties en een, een publiekstemming. De ANWB-inspecteurs controleren vier keer per jaar 75 strandopgangen... Ze letten op hoe schoon parkeerplaatsen, strandopgangen, de paviljoenomgeving en de stranden zelf zijn. Daarnaast waarderen tienduizenden stemmers hun strand op schoon. De ANWB-inspectie telt voor 75% mee aan de eindscore, De publiekscore voor 25%. Katwijk werd eerste en Noordwijk kwam als derde uit de bus. I touched your lips, oh, would you laugh, oh please tell me this, now would you die, for the one you love, oh, hold me in your arms.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 De ZRB Livecards. Tijdens de examens die de Zandvoortse Reddingsbrigade deze week afnam, hebben 15 leden een Livecard-diploma, een specialisatie of een certificaat gehaald. Een prachtig resultaat waar de groep het hele jaar hard voor heeft gewerkt. De ZRB dankt dan ook de coaches, de instructeurs en het overige kader die de groep gedurende dit jaar begeleid hebben. Ik denk het wel nu hè. Zandvoort Dancecentrum in de Oranjestraat naast de Dekamarkt opende komende zaterdag 16 september Zandvoort Dancecentrum, haar prachtige nieuwe onderkomen. Na weken van verbouwen is er een supermoderne danszaal gerealiseerd, voorzien van stoere graffiti, waar ruim 200 kinderen die lid zijn aan hun danstalenten kunnen werken. Zaterdag tussen 3 en 5 is iedereen welkom om rond te kijken. En aan van de, van de korte workshop mee te doen en de Surprise Act te zien. Kijk op www.zandvoorddens.nl voor meer informatie.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 Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel mijn weg met jou. To see or not to see, there is no question. ZFM. FM.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 Na ja, de derde uur sturen ze dus weer om en het is omgevlogen. Ik zie u graag weer terug naar het nieuws en de boodschappen. I was loved,